Dit is Jeroen Tjepke aan met het NOS Journaal. Sociale diensten zetten vergaande methoden in om bijstandsfraude op te sporen. Het gaat om verborgen camera's, gps-trackers, auto-achtervolgingen en undercover-operaties. Dat meldt de Volkskrant op basis van zaken van tien verdachten van bijstandsfraude die de krant heeft ingezien. De sociale diensten krijgen daarmee veel meer ruimte dan de politie in strafrechtelijk onderzoek heeft. Verdachten van bijstandsfraude vallen namelijk niet onder het strafrecht, maar onder het bestuursrecht.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 Met een nieuwe bepaling in de wet wil het kabinet dat politiegeweld anders wordt beoordeeld... zodat de maximale celstraf voor agenten drie jaar wordt. Op een industrieterrein in Geldrop is een dode gevonden. Het is nog niet duidelijk waar de man aan is overleden. De politie doet onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van een drugslab in de buurt. De man werd volgens Omroep Brabant vanochtend gevonden door een krantenbezorger...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Potverdorie Leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ik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 to do it. Hadden we het over antidepressiva? Uh, Sober? Ja, een beetje wel. Ballon en Marfaits hebben al iets nieuws uitgebracht. En dit is alweer oud werk. Yes, alweer een aantal jaartjes geleden. Het is de zaterdagmorgen. En kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, wel. 2016, Joe Cox, Brits parlementlid, wordt op straat uh, nou, neergestoken door een uh, nazi uh, sy sympathisant Dat was uh, Thomas Mayer. En uh, dat is een beetje een, een, een, een geflipte persoonlijkheid geweest... die ook een uh, nazi-aanhanger uh, was. Uh, op zijn computer werden allerlei rare dingen gevonden over Hitler. Uh, uiteindelijk heeft hij levenslange gevangenisstraf gekregen. Deze Joe Cox was een, uh, een Labour-partij-aanhanger. En had zich uh, echt goed uitgesproken met het feit... blijf nou in die EU, dat is beter om daarin te blijven. En deze uh, Thomas Mayer... Die was daar niet mee eens en nam drastische maatregelen, dus blijkbaar. Goed, wat gebeurde er nog meer door de jaren heen? We hadden het net over die bruggen die geprint werden. Maar de, de, in Nijmegen werd in 1936, het over 82 jaar geleden. Werd de Waalbrug werd geopend door koningin Wilhelmina. Het was destijds de langste boogspanningsbrug van Europa. Maar als je ook ziet, dat plaatje, het, het ziet er echt geweldig uit ook. Ja. En uh, hij is volgens ik weet niet of hij uh, uh, of al veel uh, werk aan geweest is. Ik heb het al het idee dat ze hem goed onderhouden. Want dat uh, moet toch ook wel? Want het is een hele belangrijke verbinding. Nee, het, wat me vandaag opviel, ik uh, reed van Alkmaar naar uh, Zandvoort. Toen zag ik een paar palen langs die kant van de weg staan. Weet je wat met overspanningen met daar borden op uh, Matrixborden. Uh, matrix, <laughs> matrix Metricsborden. En uh, die, uh, die waren een beetje aan het roesten, denk ik. En allemaal op hetzelfde punt. Echt drie, vier van die. Uh, van, uh, van die uh, allemaal aan het roesten, dan denk ik. denk, hier rijd ik elke week onder door. Ja, dat Moet was het. We hadden een programma over op tv, dat uh, was wel een beetje ernstig. Ja. ja, dat is ernstig. Nou goed, het was in 1978 toen hij uitkwam. Main ja, ja wel. Grease kwam uit. Het was eigenlijk een verhaal uit de jaren 50. En uiteindelijk regie Randall Kleiser die heeft het gemaakt. En natuurlijk John Travolta. Olivier John speelde daar een hele belangrijke Iedereen rol in. Ik was verliefd op één van de twee. Ja, Danny en Sandy daar ging het over. Barry Kip heeft ook wat muziek daarvoor geschreven. En ook Frankie Valli zorgde voor het titelstuk uh, Grease. En ze hebben dan een global, goal, een global... Een golden global. globe. Award? Een award gekregen voor de beste ja. musical comedy. En uiteindelijk, ja, wat, wat, wat, wat waren er nou mooie plaatjes? Ook dit ook nog zo'n bekende. Ja. Ook heel, ik heb die plaat echt zoveel gedraaid toen hij ja? uitkwam. Echt Ongelooflijk. Ja, was, Als, zat er ook helemaal in, in die film. Ja, ik had die film eigenlijk nog nooit gezien. En later heb ik hem pas gekeken, toen dacht ik van... Oh, hij is wel heel zoet. Ja, maar de muziek, speelt... de muziek was leuk. muziek was grappig. Reece Lightning was ook erg leuk. Ik vond Hound Dog vond ik die, uh... het leukste. Wat die er ook, hè? Hound Dog. Ja, dat was echt een uh, wild rock -roll nummer. Dat oh, vond nee, ik Maar Reece Lightning was dat ook. Dat ze in die garage die auto hadden gemaakt. Ja, had, ja, ja. En wij waren toen ook uh, met Jess of Gewoon, gewoon met uh, aerobics of zo. Deden we daar een dansje op, weet je. Oh, de... Oké. Okay. Nou, dus grappig. dat was wel heel leuk was dat, ja. En het grappige is, uh, Olivier Newton-Jong was toen best wel oud ook, hè? Die was natuurlijk ja. ouder dan uh, John Travolta. Ja, oké. Okay. Die heeft uh, echt veel jong gespeeld. Goed, wat gebeurde er nog meer uh, op 16 juni door de jaren heen? Ja, dat laatste concert van BZM. Oh, BZM, ja. Het is ook al 11 ja. jaar geleden dat we ze niet meer kunnen zien optreden. Zo jammer. Ja, BZM klonk het ook alweer. Ja, dat was de bekende, hè? Goeie Goeie oudheid. Dat was toch met, hoe heet ze ook weer? Die was dat toen nog? Ja. Ja, ja die later die pillen heeft aangeprezen. Ze heeft later ook weer wat met de band gedaan. Ook, ah, wat gênant dat ik dat gewoon niet weet. Nou goed, het begon allemaal in de jaren 60, 1966. 1966 was het de eerste, eerste plaat die uitkwam. Hè? Dit is echt, echt... Annie Schilder. Annie Schilder. Dit is ook bezig, hè? Dit klinkt altijd een stuk hipper voor die tijd. Maar er was geen droog brood mee te verdienen met het BZTN van toen. Dus uiteindelijk zijn ze het over andere, uh, andere boegen hebben gegooid. Frans zijn ze gaan zingen. Uh, ja, vooral Frans uh, hebben ze gezongen. Uh, en ook wel Nederlands. En uiteindelijk zijn ze heel populair geweest in Vlaanderen, Zuid-Afrika, Roemenië. Jawel, ze werden er op handen gedragen. Ze hebben... 88 gouden platen gekregen. 15 miljoen geluidsdragen zijn van hun verkocht. En ja. 59 gids. Nou, weet je wat zo een... leuk is? Er nee? staat hier ook dat Annie die durfde helemaal niet. Oh! En uh, ze hadden dus, uh, want uh, het schoot maar nu op. En, uh, het schoot maar dus nieuw dus op. ze hadden er steeds uh, zangeres die niet geschikt was. Nou, toen hadden ze Annie gebeld. En ze zou komen, maar ze, toen durfde ze eigenlijk toch niet te komen. Nee. Nou, toen is ze gekomen. Nou, en uh, het nieuwe geluid dat was uh, gelijk een succes. En het, gewoon het leuke was dat Jan Keizer en ik, als vertelden die Kees Tol, staat op de MAVO toen bekend werd dat Mon Amour op de eerste plaats stond. Zit je gewoon nog op school, hè? Ach. En tegen de leerkracht we gaan er vandoor? En kwart snapte niet wat ze bedoelde. Maar uh, ja, t, uh, ze zijn dus gewoon... Uh daar al helemaal doorgebroken. Ja, dat is toch wel geinig. Ja, heel leuk. Het echte palingsound. Ik hoop niet dat de geuren erbij vrijkomt als ze optreden, maar... Nou goed, ja, het is best lekker een palinkje natuurlijk. Goed, dat gebeurde in 19... Uh, nee, 2007. Zeven, het laatste concert ja. van BZN. Ja. ja, geinig. Goed, in 1903 Harry Ford richt de Ford Motor Company op in Detroit. Dus uh, hij had een bijzondere aanleg voor techniek. Hij uh, Ooit wat dingen geprobeerd kwam hij terug bij het boerenland. Zijn vader zag het allemaal niet zo zitten, die nieuwe techniek. Het wordt nou gewoon boer, Dat werkt veel beter. En uiteindelijk heeft hij natuurlijk als eerste de lopende band uh, uh, gepresenteerd. En de eerste auto kostte toen nog 750 dollar. En uiteindelijk werden de auto's eerst een stukje duurder naar 950 dollar. Uiteindelijk werden ze steeds goedkoper. En werden ze dus 680 dollar. Euro, of dollar, kon je dus een auto voor aanschaffen. Wow, en dat kwam omdat ja. het allemaal efficiënt werd in elkaar gezet. Lopende band. He. Lopende band. Het mooie verhaal is natuurlijk ook dat er een gegeven moment iemand kwam die er verstand van had. Die zegt van, hoe kan mijn fabriek nog beter werken? En die vrouw heeft er een paar keer rondgelopen. en zei Ja, iedereen werkt heel efficiënt. Alleen er zit één man in een kantoortje sigaren te roken. Dus zegt Henry, ja dat was ik. Nou, wat ook heel leuk is, uh, 51 jaar geleden begon het uh, Monterey International Pop Music Festival. En het is eigenlijk, uh, daar, je had een Woodstock, maar dit, dit het was dit... eigenlijk de Gouden Zomer. Hè, dat. Ja, dit was de eerste. En dit was de eerste. En het was dus ook zo dat op het terrein stond er dus gewoon uh, uh, een steentje. En daar de, de, de, de, de, de, de platenmaatschappijen, die hadden dus uh, echt de mogelijkheid om daar nieuwe jongeren te ontdekken. Om het te gaan doen. En wie waren er allemaal? Nou, nou. Lou Rolls. En Simon en waren er. Echt niet. En vogels. Cooper en de, wat je dan meer de Beurt. Ja. En het leuke is bij de Beurt, hè, de, de, de, we hadden het vorige week hadden we het over um, die gast die de Nobelprijs heeft gekregen. Daar nou ben ik weer zo nauwkeurig. Ja, ja, ja, ja, die, ja. die heeft dus een liedje voor hem geschreven als Mr. Tambourine Man en dat soort dingen. Bob Dylan. Ja, Bob Dylan. Ja. Otis Redding was er. Ja. En de Who? Ja, de is... Grateful Dead. Dus de mama's en de papas waren het ook. Dus, oh, ik had daar heel graag heen gewild. Jazeker. We love you all, man, because this is very groovy, man. Ja. Monterey is very groovy, man. Ja, het is groovy, Monterey. Ja. ja, dat is echt een driedaagse concertreeks met grote namen. En, uh, maar ja, de wie... Beatles waren er nog niet? De, de of waren Beatles... die al doorgebroken? Ja, toen? Dat waren nog niet? Ja, dat was echt suf. De Beatles waren natuurlijk suff in ja, die tijd. Die moest allemaal een sch stones? scheurende gitaren zijn. Ja, nee. maar de Beatles hadden een beste tijd gehad, ook natuurlijk. 1,67. Ik bedoel, het was al een beetje klaar ook, hè? je dat? Hè? Ja, nee. dat was al een beetje. En dat hoort ook niet daar. Wie speelde er ook? Jimi Hendrix. Ja, geweldig. Er was alleen nog een documentaire over hem. Suffer, te veel slaappillen, en toen ging hij van ons heen. Maar wie er ook was, natuurlijk, Buffalo Spring. introducing de volgende groep, Who are my favorites? Because of vriendschappen friendships with individuals. <laughs> My favorite group, Buffalo Springfield. Yes. Dat mooie geluidje. Buffalo Springs. En naar schatting zijn er tussen de 55.000 en 90.000 mensen op bezoek geweest bij Monterey Festival. En het grappige is ook dat de op dat die, op die, uh, festival een man rondliep, uh, Robert Mogg. en die had een demonstratiestand met zijn synthesizer. En dat ja. is de eerste mogg synthesizer die toen tentoongesteld ja, werd. Het duurde heel lang voordat hij heel populair werd. Het werd ja. met, met de hand gemaakt, zeg maar kost ook een paar centen. Maar goed, dat werd voor het eerst toen gepresenteerd en iedereen zou daar later uh, graag gebruik van maken van de mogg ja. synthesizer en, en er staat ook nog hierbij dat, dat vanaf het begin al de bedoeling was van Hollywood dat er een documentaire zou uitgebracht worden over dit uh, hele gebeuren. Maar? En in 1968 uh, kwam de film van D.A. Pennebaker uh, in de bioscoopzalen. Iedereen dus is bijna uh, ook vergeten, hè? Ja. Want iedereen denkt van Woodstock. Dat was toch de eerste? Ja. In 1969? Nee nee, nee, nee, nee. En het grappige nee, is, hoor. in uh, vorig jaar... Ja, vorig jaar hadden ze in uh, Alkmaar een speciaal festival... nagedacht is dat het 50 jaar geleden was. Ook, want toen was het 2017. Goed, tot zover wat gebeurt er door de jaren heen. En straks hebben wij natuurlijk nog de verjaardagen... Er zijn er weer een aantal mensen die jarig zijn. Het is altijd leuk om iets daarover te vertellen. Ja, Brian Fallon, forget me Not. Met een wat geforceerde steun. Leuk hoor, dit. We morgen even na 9 uur. Nou, het is weer 20 minuten over Nee, Ga toch stil en je denkt: Brian Vellen. En dat over de forget me not. Ja, alsjeblieft vergeet me nou even niets. Nee, dat is zeker niet. Ik ben je verjaardig zeker niet vergeten. En daarvoor besteden we even aan Hij wordt vandaag 66 Gino finale. As ja. Ik heb wel geen muziekjes voor hem opgezocht. Maar goed, Hurts to be in love. Wild horses waren grote hits van hem natuurlijk. Ik heb And ze you veel got gedruid. a move, hè? You, you got, got a move. Die yeah. is van hem. Yeah, dat is echt de grootste spetterplaat ooit. Echt, die klinkt ook vet gewoon, weet ja. je wel. Uh, hij was vooral met keyboard veel, geloof ik, bezig. Hè? En hij Zelf, was een aantal jaar geleden was hij hier in Haarlem, in... Uh in Philharmonie uh, ben ik geweest. Oh. Uh, hij is nog net zo slok als vroeger, maar je zag hem dan bewegen en het haar was hetzelfde, maar je zag er wel al van, hé, hey, er is dat kleurverschil tussen het en het andere haar. Dat was wel een beetje Echt Echt hoor, die even... extensions? Ja, zoiets. Extensions. <laughs> het was wel apart, maar ook heel veel andere nummers die ik gewoon helemaal niet kende. Weet je? Ja, ja, ja. Nou ja, ja, On the move, dat is ooit gebruikt door het ANWB volgens mij. You Can move. You got a move, dat is een leuk vet geluid. Nou, misschien moeten we dat straks als die keuze doen. Ik wil niet uh, stimuleren of uh, sturen, maar dat zou best kunnen. Oké. hij woont Sinds enige tijd ook een aantal maanden per jaar in Nederland en werkt dan met artiesten hier. Dus dat is ook wel leuk om te weten. Verder, je kan er dus gewoon op straat tegenkomen. Hey, leuk? Wie? Uh, Gino vanelli? Iemand, hij woont in Nederland? Hij uh, woont er een aantal maanden per jaar woont hier oh. in Nederland. Dan werkt hij namelijk samen met artiesten. En hij heeft ook sinds uh, 2009 heeft hij een stardust in The cent. Heeft hij een boek uit met verhalen hoe hij tot bepaalde muziek is gekomen. Dus dat is leuk dat we... Gino vanelli, uh, gast, gefeliciteerd. 6-6, man. Duivelsgetal. Oh nee, dat is iets anders. Goed verteld. Ja, het is vandaag ook de geboortedag van Geronimo. Moet van ervan Ja, dus Geronimo Bos ken ik wel, maar nee, niet deze. Nee, een Oh. Hij was echt... Uh, zijn uh, apagenaam apache luidde Goyalé. Ja. Yeah. Uh, hij die geelt. En uh, hij, uh, hij ontstapte diverse keren uit een uh, reservaat in San Carlos. Maar hij is uiteindelijk, uh, hij heeft, zich, uh, hij heeft echt diverse slagen gehad tegen de Amerikanen en zo. En hij is echt heel bekend. Oké. Okay. Ze, ze zijn toch ook volgens mij bezig met zo'n enorm beeld. Toch zo'n je in Amerika. Echt waar? Heb je dat nooit gezien? Nee. Heel mooi is dat. Ja. Oké. Okay. Ja, hij is toch in 79 geworden, want hij viel de dus zijn paard af op een winternacht in 1909. Zij en zijn hij... ook nog bezig met dat soort dingen? Want wij hebben te maken met slavenhandel. En met, uh, met mensen die echt een soort helden zijn, maar heel veel gehandeld hebben. Uh, hoe is het daar in Amerika met. Uh, met uh, oh. ja, ik heb geen idee. Zijn er ja. excuses gemaakt? Dat is de vraag. Ja, dat is de vraag. Want ze hebben heel veel ja. Indianen gewoon uh, afgeslacht. En sommigen zijn er zogenaamd helden. Maar daar moeten we toch anders naar gaan kijken. Zeg maar. Hans Dorrenstein is vandaag ook jarig Wordt 78. Een man met een geweldige stem. Wie? Hans? Hans Dorrenstein. Ja. ja. De uh, vogeltjes, de baardmannetjes. En dan gaan ze met z'n uh, twee op zoek. De man van de EO. Gaan ze in zo'n bus, de oude VW-bus, gaan ze op zoek. En dan gaan ze zeg maar euh, vogeltjes zoeken. Rijden heel Nederland rond. Met zo'n vervuilende bus op zoek naar één vogeltje. Ja, die na dat rondje gewoon dood is natuurlijk, snap je ook wel. Goed, wat is er nog meer Jaren? Ja, nou, ja, wie vandaag ook je eh, geboortedag is, hij zou, als hij nog geleefd had, 228 jaar oud geworden zijn. Oh, als je bent. Nee, nee, 128 jaar. Ik ja? vlieg. Stan Laurel, van Laurel en Hardy. Oh ja, ja. Ja, die, ja. Ja, die kennen we. Die kennen we natuurlijk nog wel. Ik zit even te denken, ik had volgens mij, had ik van... Oh ja, natuurlijk dit. What a beautiful morning. Yes. Get on the radio and that have some music. Echt die oude filmpjes. Grappig om dat weer terug te zien. Ik moet zeggen dat ik vroeger toch wel heel vaak op zitten kijken. Dat van. Uh, ja, ook met die, van die, dunne. Met, die, met die lat zo. Uh, op, op die plank op zijn schouder. Ja, oh, en, en die, die de hapspijkers dan. Uh, om ergens te gaan timmeren. Dat ja, weet ik ook nog wel. Leuk. Uiteindelijk hebben ze elkaar ooit ont, ontmoet. in een uh, film. dat heet uh, Lucky Dogs. En toen speelden ze eigenlijk nog niet samen. En uiteindelijk uh, klinkte dan. wel. En daarna zijn ze echt, hebben ze heel veel muziek. of heel veel uh, films samengemaakt. Dat. dat uh, ja, Lucky Dog. Ja, goed. Hij kwam ooit in. Uh, 90, Nee, goed. Nee, laat maar. Ik, ik heb wat dingen opgeschreven waar ik niks van begrijp meer. Goed, wie is er meer jarig? Ja, vandaag is ook jarig uh, met Costa. En hij uh, is 36 geworden. En die heeft uh, unfamiliar faces. Weet je dat nummer? Unfamiliar faces? Nee. Ja, dus hij is, uh, hij is uh, dus jong, hè? Hij is ja. uh, behoorlijk jong. Oké. Okay. Nou, vandaag is hij geworden. Uh, uh, onze voorbeeld toch wel een beetje Erik de Zwart. Hij is natuurlijk... Hij heeft bij Veronica heel veel gedaan natuurlijk. Ook bij Vijfde heeft hij wel gewerkt. Hij is vandaag 61 en, uh, nou goed, collega. Wie nog meer? Ja, 1925. Henry Orrie. Het lijkt wel voor een bingo aan het yeah. Ze zijn. Maar die, uh, die is nu 3, 93 gewoon. Wauw. Of, ja. En nog steeds stil, going Ja, en strong. zij is bekend van, uh, onder andere van die film Dr. Pulderside Pavavers. Dat oh. zij samen een hoofdrol in. Dat, en uh, uh... het was toch wel een hele leuke film toen, vond ik zelf. Even wat, ik zet even wat rustige muziek op, was namelijk degene die jarig is, Marcel Smit, hij is 60, hij is uh, drummer, hij is uh, onder andere van die gigantjes, daar heeft hij mee gedrumd, hij heeft ook uh, weg, uh, met Gacha heeft hij gedrumd, maar ook niet te vergeten met De Raggende Mannen, vandaar ook die rustige muziek even. Altijd leuk om dit even te draaien. Gewoon echt de rachende mannen. Zal ik jou eens even in je... Nou, je begreep me al. Goed, hier is nog meer jaar. Ik kan je vertellen, onder andere... Zo jarig zijn geweest... Tupac Shakur eh, is ook al van ons heen gegaan in 1996. Hij was al een paar keer eerder neergeschoten, Maar toen was hij weer hersteld. Er waren ook allerlei rechtszaken tegen hem. Uh, aan het, ja, aan het, aan het voeren. Hij zou tussen één en uh, vijf jaar gevangenisstraf krijgen. En toen werd hij voor de tweede keer werd hij ook neergeschoten... En dat was tijdens een bokswedstrijd van uh, Mike Tyson, in 96 dus. En uh, toen had hij verschillende kogelgaten in zijn lichaam, ook in zijn hoofd, twee geloof ik. Dat overleefde hij uiteindelijk niet en toen is hij van ons heen gegaan. En Tupac Shakur. ja, wat voor uh, muziek maakte hij eigenlijk ook alweer. Come on, come on. No Dit is het bekendste stuk van hem. Het is een stukje van Bruce... Bruce... Uh, niet Bruce, Prinks, Bruce Willis. Nee, uh, ook niet. Nou, ik weet niet meer. Maar goed, er zit een oud plaatje in wat, wat iedereen verwerkt. Uh, Tupac, hij is dus uh, van ons heen gegaan in 1996. Toen was hij nog maar 25e. Eh, zit je niet eens bij de club? Nee, van 27 hij waarschijnlijk... ja, zit ook een hele mooie foto of een tekening van hem bij. Echt prachtig. Ja. En eigenlijk moeten we iets doen met die tekening. Want hij is wel uh, de oorsprong van de naam van dit programma. Ja, ja het kwam met mijn vader in, in het ziekenhuis lag. En op een gegeven moment uh, hij was hij geopereerd aan zijn heup. En uh, dat ging allemaal wel goed. En op een gegeven moment uh, zei een van, die, uh, een van die mensen die zeg maar, op die zaal werkte... Die zei van, Toepak, want Toepak is toch dood? Hij zegt, Hé, hey, Toepak is nog levend, hè? Dus, uh, dus uh, ja. daar komt het vandaan. Maar goed, Topak uh, hij is van ons heen gegaan. En uh, helemaal geen lekkere vent. Als ik het zou lezen op wat hij allemaal uitgespookt heeft. Een overval, vechtpartijen, schietpartijen. En het grappige is wel om te lezen dat hij ooit van de, de oostkant verhuisde naar de westkant. En toen veranderde zijn taalgebruik ook. Okay. En daar hebben ze onderzoek naar gedaan. En is, hij heeft echt letterlijk zijn taalgebruik aangepast. En nou ja, dat zou je denken, dat zou je niet moeten doen. Want als rapper moet je toch trouw blijven aan de kant waar je vandaan komt. Maar dat deed hij dus niet. Nee, nou ja, Goed. Okay. Nog meer verjaardagen? Nou ja, ze zal wel een van de laatste doen. Je hebt ja. in 1952 uh, was, ja, uh, is geboren Rob Kloet. En hij was de drummer van de nits. Ah. En uh, je kent natuurlijk wel, hè? Joe. en uh, je had nog een andere... Mountains. Ego. The Mountains. The Woundlands. The Maar jij wil deze niet als de Jolandekeuze. Je had toch al een andere voorgesteld. Net. Oh ja. Weet je hem nog? Gino vanelli zouden we gaan doen. Ja, yeah, You Gotta Move. Nee, you dat gotta komt move. zo direct. Die zoeken we zo nog wel op voor de Jolandekeuze. Uh, dan doen we eerst... Oh ja, de koeks treden vandaag ook op. Oh, op 49ste Edities. Dit is uit het nieuwste cd van No Pressure. Rustig houden op zijn festival. Lekker slenteren. Het is toch droog. Dus je kan uit je tentje komen. With the summer, but I'm just blowing in the wind, fell in love with the darkness. The truth is hanging in the night, hanging. Make it come alive. Ik zal die andere binnenkort ook even op de radio slingen. Dan kan je die ook horen. Dit was No Pressure. Rustig aan de zomer is begonnen. En ze spelen vandaag Pink Pop. En er spelen nog veel meer leuke artiesten. Onder andere de Foo Fighters. En dat was even spannend of je weer zou opkomen. Of uh, ja, ze riepen tegen Dave Kroll nog... Hey, break a leg! Ja, dat heeft hij drie jaar geleden natuurlijk ook gedaan. En sindsdien uh, heeft hij Nederland niet meer aangedaan. Dat werd nu alweer eens tijd. Het is uh, tijd voor de Zandvoortse bericht alweer. Ik kan je vertellen dat de weekmarkt is uh, dinsdag weer begonnen... Islam Saban van Tasty Corner heeft zich daar hard voor gemaakt. Hij was ondernemer van het jaar 2017. Hij vond: Kom op, nou moet meer reuring komen in uh, Zandvoort Noord. Het is dus gewoon, ja, de helft van de Zandvoorters woont daar gewoon. En er gebeurt allemaal geen fuck daar. Dus kom op met die Noordmarkt. Noordermarkt. Nee, dat is in Amsterdam. In de Noordmarkt. Dus hij is uh, van start gegaan dinsdag. En uh, alles kan je daar vinden: 12 kramen, groente, kleding. Ja, nou goed, het dus is officieel om 11 uur s ochtends is hij al open. Dus. Wel leuk. we daar ja. nou nog een pinautomaat daar, dan uh, zijn we helemaal blij. Heb je die daar niet dan? Nee, dat is echt uh, ernstig. Het, hoor. Echt? Is het echt ja. Ik zei van het zandpad vorige keer, maar er is echt nog een zandpad daar naartoe gewoon. Ja, eigenlijk daar wel, is ja. Nog de, idee. Het is compleet dan, het idee. Vertel verder, wat gebeurde er dan? Ja, uh, burgemeester Meijer, die heeft... Uh, Bedrijfspand uh, aan de boulevard Bernard gesloten op grond van de opiumwet. Ach nee. Dat is, uh, in het pand werd een hennepekerij met ruim 1600 hennepplanten aangetroffen. Er bleek ook illegaal stroom te zijn afgetapt... en het pand is dus gesloten voor onbepaalde tijd. Ach. Ja, hij, zei, hij heeft het pand ook gezien als een ernstige verstoring van de openbare orde. Als er ook illega illegaal stroom is afgetapt... dan ben je echt van je leven ja. lang ben je de ja, Naast de strafrechtelijke aanpak door politie en justitie... wordt ook door de gemeente steeds krachtiger, eenduidiger en consequenter... In de strijd tegen de georganiseerde handel opgetreden. Organiseerde, is dat... organiseerde misdaad. Organiseerde ja. criminele activiteit. Ja, ja, als je zo'n zo organisatie kan vaststellen, nou dan kan je alles maken hoor. Goed, uh, Plastic Attacks organiseert aanstaande woensdag Plastic Attacks. Huh? Ja, wat, wat had dat precies in? Dat klinkt heel raar. Het is de bedoeling dat je dus naar de Albert Heijn gaat aanstaande woensdag om 6 uur. En dan moet je daar uh, alle verpakkingen van uh, artikelen die in plastic zijn... moet je erachter laten. En dat is dus om de fabrikant erop te wijzen. We hoeven niet zoveel plastic meer. Nee. hè? We kunnen dat, we kunnen dat anders aan gaan, ver gaan verpakken. Je moet oh. zelf... Ah, ja, weer zo'n nou, plastic ik, ik zakje. Ik hergebruik wel zo'n broodzak. Ja, dat doe ik ook. Die gebruik ik gewoon ook nog een keer, weet je. En nog een keer. En, uh, ja, dat doe ik ook. En als, en als ik in de winkel inderdaad uh, tomaten haal... en er zit een zakje om, die gebruik ik naar de hand weer als pedaal in mijn zak. Nou, wat ik vaak doe is, ik neem, pak een papieren zak. En dan ga ik daar, zeg maar, alle fruit doe ik gewoon los in mijn, in, in mijn winkelwagentje of bakje. En dan doe ik al die, die, uh, die bonnetjes, als, als de bonnetjes moeten komen... doe ik dan op een papieren zak. Ik wil het eerst dus mijn hand verplakken. Jouw geplakt. eigen papieren zak... Ja, mijn eigen papier. Nee, ik heb wel een papieren zak die je daar kan pakken bij de fruit. Groente en oh, fruit. Oh, bij ons is dat niet. Nee. Oké, okay, maar goed, ik probeer geen plastic, plastic te doen. Maar ja, goed, ik heb dan weer zo'n vrouw die alles weer apart in zakjes doet. Want het is toch hygiënischer. Ik denk, ja, kom op, zeg nou. Ja. Maar het hygiëne je nou maar even varen, hoor. Ja, we laat zijn maar zitten. Over, we zijn uh, nergens meer tegen mijn bestand. We moeten het langzaam weer opbouwen. Dus ja. aanstaande woensdag, plastic attacks. Weg met plastic verpakking. Ga erheen bij Albert Heijn. En het maf is wel dat Albert Heijn het dan weet. Dus, nou, maar hoe lastig is dat? Want als jij bijvoorbeeld in ons, uh, een Amerikaan wil kopen yeah. Moet je dat in je hand dan uh, meenemen ja. naar de klas? Ja, moet ja? ja, je gewoon je, je de de eigen winst. bakje meenemen eigenlijk? Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat is misschien wel een goed idee. Ja, en je moet gewoon, ik merk het bij mezelf, ik ben dan heel uh, snel. Wil ik boodschappen doen, eigenlijk moet je er even meer tijd voor nemen. En daar ga je even bewust even nadenken. Ja. Ja. Even minder tijd op Facebook en even meer tijd te steken in de, in, de, in de supermarkt, in de goede winkel. Weet je wel? Uh, kan je nog wel trouwens al een tip geven in, uh, op RTL Z? Is er nu een documentaire over supermarkten? En er wordt iemand dan gecheckt met zijn oogbewegingen in de supermarkt. En daardoor gaan ze dus dingen anders ophangen en anders doen. Want het blijkt dus dat je gewoon alleen maar reageert op kleur en vorm. Okay. En, uh, en eigenlijk niet echt op. Uh, ik, ik zeg ja. echt, het moet echt, supermarkten moeten weer, weer van de staat worden. En de staat moet het allemaal gaan sturen. Oké. Okay. Aangesturen. Goed, volgende bericht. Ja. Uh, het New nieuwe, nieuwe Unicum heeft echt een prestatie geleverd. Want op 10 juni bedwong een team van uh, nieuw Unicum de mond van toe. Het uh, team bestond uit 14 personen. De fietsen de mond voor toe en de rest wandelden naar de top. En ze deden het om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte MS, multiple sclerose. Klim van ruim 22 kilometer kent soms een stijging van 12 procent. En uh, nou ja, ze zijn heel enthousiast, uh, degenen die meegedaan hebben. En ze hebben met het team Nieuw-Unicum ruim 13.500 euro opgehaald voor onderzoek naar MS. En totaal is er met alle deelnemers samen bijna een half miljoen euro opgehaald. Dus uh, ja, ik vind het wel een hele goede zaak. Ik ben trots op hun. Ja, nou... Door. Snelle wifi verbinden langs het strand is mogelijk. Glasvezelaansluiting is gemaakt bij Club Nautique. En uh, ja, dat, dat, die, heel veel strandpavioenhouders uh, kunnen nu inloggen op, dat, op die aansluiting van Nautique. En dat is Gidro. Uh, is dat Gidro? Gietpro is een bedrijf van Danny Kroonsberg. Die heeft, het twaalf, die heeft het mogelijk gemaakt. Hij, al twaalf jaar organiseert hij alle evenementen aan het strand en die kreeg dus contact met Nautiek en die had en Het moet toch anders kunnen, Het moet toch sneller kunnen. Mensen die op het strand liggen, die moeten toch snelle wifi kunnen hebben. En dat hebben ze nu gerealiseerd. Dus als je daar nog een stel hebt, je hebt toch een snelle wifi. Kijk dus even of je contact ja. dan maakt met Nautiek en dan heb je de snelle wifi. En er, is ook al, er zijn ook al geluiden dat er uiteindelijk een snelle wifi in het centrum moet komen. En ook van woonwijken en moet sneller wifi komen. en nou ja, Daar wordt nu weer over gepraat. Dus dat is wel ja, goed. Goed bezig. Ja. Um, ik had nog wat uh, nieuws over uh, activiteiten dit weekend. Ja? Uh, want je hebt uh, sowieso triatlon weekend dit, dit weekend. Uh, morgen is er een proeverij van speciale bieren... bij, uh, bij het Wapen van Zandvoort vanaf 4 uur. Met een en er is een live optreden van de Dijk... Met de EI van, van de Dijk, niet van de Dijk. De dijk. Maar van de, de, de, de dijk. A -A okay. En uh, vrijdag 22 juni wordt de nieuwste roman van Marco Termes een doop bij Spra van ah, Die Skyline. is toch ook flink aan het schrijven. De laatste ja, al die het teksten overal in Zandvoort al. Ja, er staat nog bij het nadeel van eerlijkheid. Zo heet zijn boek. En wat ik ook nog zag, de stichting Classic Concert. Die hebben uh, zondag morgen dus een concert met de Domstad Blazers Ensemble. Onder leiding van Leon Bos om drie uur. Oké. Okay. Nou, zijn weer, allemaal. er is weer genoeg rijden om deze kant op te komen. Zover het nieuws uit Zandvlees. Dan gaan we nu eens even kijken naar die landenkeuze. Ja, ik heb hem wel klaar. We gooien de schakelaars om. Ja. Moet altijd helemaal zeg maar, naar de platenspeller geleid worden. En dan gaat hij hoor. Moet ik even een ander kamertje inlopen? deur openen? Ja, door. even. even. En dan krijg je eerst nog even reclame. Dat ja. wordt, dat, anders wordt er in toch, het leven niks mogelijk gemaakt. 18 seconden gewoon, hè. Dat is toch echt heel verschrikkelijk. Je hebt we echt helemaal heel veel zitten kijken, zeker op, uh, op YouTube al. Dus Zo. Dan, uh, nou, dan moet je eerst weer reclame aanzien. Voordat je verder mag, zeg maar, in het leven. Hoe meer je kijkt, hoe meer reclame. Dat lijkt me logisch. Okay. Er moet, ergens moet het van betaald worden. Dus nou, ik ben benieuwd wat voor plaatjes uiteindelijk uh, ja. het geworden is. People got move. Van Gino de van the the LP. Powerful people. Van de geluidsverdrager langs speelplaats. On, right. Shake up hands like a dynamite. Tell all your worries, and so fast. To be tame the pain when you realize. Uh, You gotta move. You gotta move. 1974, hè. He. Heel hip voor die tijd. Heel hip. Heel muziek. Powerful people, zo heette de CD. De geluidsdrager, de langspeelplaats. De grammofoon, waar dit vandaan kwam. Gino uh, Vanelli. Hij, was vandaag, uh, hij is vandaag jarig. Wordt 66 en regelmatig in Nederland, een paar maanden per jaar, komt hij, zeg maar, uh, komt hij hier uh, spelen met artiesten. Dus dat is wel leuk. Wat hoor ik nu? Oh, wacht, ja, natuurlijk. Het is nu ook uh, zeg maar heel lang geleden dat uh, Montré-festival was. En op dat festival was Robert Mog te beluisteren met zijn Moog synthesizers. En dit is een, uh, hier wordt uitgelegd hoe een Moog synthesizer werkt. Modulair synthesizer System 55. Ik jut gewoon een hoor Low pass filter as well as a high pass filter. Ja, dan laat hij even wat dingen. Doet hij even een uh, schakraadje om. En dan moet hij wat snoertjes omzetten. En dan gaat hij nog even een geluidje laten horen. Het is echt een heel groot apparaat. Als je interesse hebt, moet je maar even een Malk, uh, Kijk, komt hij weer met een ander geluidje tevoorschijn. Nou goed, dit is dus een uh, hele oude mark synthesizer op internet. Zeer gewild. Hoort u het nog? Want als u dit hoort, moet u echt naar Peter Horen gaan. Ja, Peter Horen, ja. Die gebruiken deze geluidjes ook. Ja, eigenlijk wel, ja. Oh, ja. ja, en hier werd een uiteindelijk muziek meegemaakt. Robert Mook uh, was in 1967 te zien op het Monterey Festival. En dat allemaal omdat ook Gino Van Nelly vandaag jarig is. Vast allemaal ja, ja. samen. En dat in het radioprogramma. Nou goed, tot zover even wat geschiedenis. Goed, wij zijn allemaal we terug naar de tijd van uh, 2018. Wat speelt er allemaal nog zo? Ja, wat speelt er allemaal zo? Ja. Nou, er is een... een oh, we hoeven niet meer... Uh, nee, we mogen nu gewoon een gek nieuws doen van ja, doe, vandaag weer. Doe een verraad, Moeten joh. we helemaal terug naar... Nee, doe een okay. gewoon. Oké, nou, er voorraad. was een man uit Quebec. Die is veroordeeld tot vier maanden maatschappelijke dienst... naar nou, wat volgens de rechter beschouwd kan worden als marteling... Want uh, hij had zijn dochter verplicht om een bord spruitjes leeg te eten. En tijdens die periode uh, van 13 uur dat ze ze niet at, mocht ze niet naar het toilet. En toen ze daarna haar kleren had beveild... mocht ze ook geen schone kleren aantrekken. En na bijna een volledige nacht zonder slaap... stemde ze er uiteindelijk mee in om de spruitjes op te eten. En meteen daarna gaf ze alles weer over. Pas oh. daarna mocht ze douchen en slapen van de 42-jarige vader. Je moet gewoon grens aangeven. En hij was dus notabene een docent bijzondere hulpverlening. Oh. Het enige spruitje dat was overgebleven, wat niet uitgekotst was... hield hij opzij om het haar s ochtends opnieuw voor te schotelen als ontbijt. Nou ja, het, al die feiten kwamen het licht door sms... ...berichten van de vader aan zijn ex. Die kinderen kunnen echt heel vervelend zijn gewoon. En de, de, de rechter zegt, ja, door een kind urenlang te verbieden... ...om naar de zee te gaan of door slaap af te nemen... ...schend je de waardigheid en in integriteit. Oh, mijn god. En nu is het zijn beurt om te boeten voor zijn daden. Nou. Ja, ik wil het verhaal hier vooraf nog wel eens een keer horen, hè. Het gaat natuurlijk over één akkefietje. Het was acht, hè? Acht, acht jaar, hè, dat meisje. Ja, was acht jaar. Maar dat is allemaal, hoe, hoe, hoe kan die vader zo ver zijn gekomen? En dan is hij een docent bijzondere hulpverlening. Ja, maar toch. Die, je moet ze dat, breken. Je dat, moet ze breken. Ja, afbreken en helemaal opnieuw opbouwen. Ja. Soms dan uh, misschien wel gescheiden ouders. En die moeder is ja, heel los met de ja. regels. Die ex die heeft al die sms'jes die hij er stuurde. Yeah. En als eet ze nog steeds niet. En nou, je moet doorgaan tot het ga. Die heeft ze dus aan de, ja. de rechter. Die heeft ze dus als bewijsmateriaal. Een zaadje hebben ze gewoon geplant en uiteindelijk... Uh, ja. Nou, het is echt uh, narigheid Juistig ook hoor. gewoon. Het ja, ja. is echt net als het met de Holly. Die hoort alleen naar één kant van het verhaal. Echt. Hè? En je hoort zijn uitpattingen, maar je hoort niet uh, wat ze gedaan hebben om die uitpattingen met hem uh, te elkaar te, te krijgen. Nou, je begrijpt al, allemaal serieuze berichten hier. We hebben toepak geleefd op de radio. Ja, straks nog even wat uh, berichten over... Uh, uh, ja, hij speelt... De Wolg. Het wordt toch serieus, echt serieus probleem in Nederland. Terwijl echte wolfliefhebbers zeggen: Ah, het valt allemaal van mee, joh. Je moet gewoon je hek een beetje omhoog gooien, wat schokdraad eromheen. Het moet wel anderhalf meter hoog hè. en ook het hele weiland afzetten, want je weet nooit waar hij naar binnen kan komen. Tuurlijk, ik heb geld genoeg, dat is helemaal geen punt. He, al die koeien en kippen die buiten leven, ja, die zijn hun leven niet zeker. Ja, maar het moet Noem. allemaal een beetje in evenwicht komen weer. Er ja, zijn dat er sowieso zijn te veel. Ja, te veel, maar komen er komen ook steeds meer wolven. Uh, dan voordat de hele roedels komen, dan wordt het mens langzaam uh, wat was Er op, was zeker plaats voor hoeveel roedels. Uh, 33 of zoiets had hij gezet. Uh, uh, 18. Nou goed, we moeten de cijfertjes erop nakijken. Maar de, ja, dan worden de joggers worden ook een uitstervend ras. Nee, nee, nee, een wolf is van huis uit vegetariër. Hij doet alleen gekke dingen als hij echt heel erg honger heeft. Maar ja, als er zo'n zo lekkere... Lekker uh, iemand aan het joggen is. Ja? En dan uh, gaan ze mee joggen. Nee, want ze gaan automatisch achteraan. Hè? Net als die cheetahs toen in het park. Jij hebt echt het dat, dat, dat plaatje nog in je hoofd van uh, uh, uh, Dimitri van Door. Ja, <lacht> nee. Ja, ik weet Dokter Anders P. Dokter Anders P. Kan ze allemaal door elkaar. Trojka hier, trojka daar. Ja. Laten we die maar doen, want die speelt zo goed voor jou. Ja, precies. Oh, uh, er wordt een eentje. Naar de haai. Oh, nee, naar de wolf is het. Nou, straks meer...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 Didn't know it was ending. We don't know what the future holds. I wish I had a time machine. The time machine Time machine, oh, you of all the I say. Are you, telling me you the time machine? Oh, toevallig tegen. Hij belde de Machine? Are you telling me that you built a time machine? Ach man, wat is dat het, het de los? Yes, uit de Delorean, naar Build a Time Machine. Het is een geinig bandje. Het is State uh, Champs. State Champs komen uit Amerika vandaan. en uh, Iedereen zou het wel eens willen. Uh, uh, ja, uh, Gewoon de tijd kunnen, in de tijd kunnen reizen. En als je dat invoert op YouTube... krijg je echt de meest bizarre filmpjes. En vaak ook foto's van mensen. Dit moet echt tijdreizigers zijn. Maar je hebt een zonnebril op. Je had je in die tijd toch helemaal niet. En kijk, deze heeft kleding aan. En zijn dacht is echt zo hip. Zeg deze tijd, in die tijd had je dat helemaal niet. Ah, je en... hebt een hele leuke film, die heet Timeline. Die is ja? ook, ook, volgens mij ook van Thomas Crichton, denk Oh ja, die ik heb ik al gezien, ja. En die, uh, <laughs> ja. Maar het boek zelf is ook heel leuk. Van inderdaad, dat, dat ze dan een brillenglas uh, vinden... en van, hè, die hadden ze nog helemaal niet in die tijd. Maar toen bleek dus, uh, een geheim project... dat er al iemand terug was gestuurd. En daardoor wisten ze dus ook waar bepaalde oude dingen zaten... bij een kasteel wat ze aan het opgraven ja, kom, waren. Ja, dus. het, is echt echt erg het is een erg grappige film, Timeline. We hadden het net ook over De Wolf... En de schapenboer Christian Kalter uh, slaapt laatst echt heel slecht. Naar de eigen waar schatting. hij precies, Christian Kalter? Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat, in uh, ergens in Trent, waren heel veel groen is, in ieder geval. En hij heeft dus uh, onder meer te maken gehad met 127 schapen. Die dus allemaal. War een... niet al dood? Nou, nee, niet dood. In ieder geval 26 waren dood. Die waren allemaal doodgebeten. Borstkas was open geknaagd. Uh, het hart gaan ze dan lekker zitten verorberen, de, de, de wolf. En uh, hij zegt, dit is een serieus probleem. Er moeten hoge rasteren komen. En uh, dan heb je allerlei hooggeplaatste uh, mensen. Van alle universiteiten. Die zeggen, onderzoeken professor Chris Smit zegt. Van de Rijksuniversiteit Groningen zegt. Maar het is hartstikke goed dat die wolven komen. Want dan gaat alles een beetje in evenwicht weer. En er moet in Nederland plaats zijn voor plusminus 20 roedels. En daar komen er ook weer kleintjes uit. Je moet ook allemaal eigen territorium weer gaan krijgen. Natuurlijk. Dus voordat je weet, groeit dat toch wel vrij snel. Omdat de wolf nou niet echt heel veel, uh, noem je dat, uh, uh, vijanden heeft. Uh, uh, uiteindelijk uh, ja, zijn de schapenhoeders dan natuurlijk wel de dupe van. Want die hebben al heel veel te maken gehad met alleen slachtoffers. Ja, het... Dus dat is, ik vind het ja, apart, uh, apart. Iets tot 1850 hadden we hier gewoon wolven rondlopen. Daarna hebben ze niet meer gehad. Dus... Dit moeten we een plekje geven. Want het moet erdoor. We moeten het Wat gewoon is... een plekje geven in ons leven. Ja. Oh, dat ja. het gewoon gevaarlijk is om naar school te lopen als kind alleen. He, ja. Hij zegt. We moeten niet zo bang zijn voor het rood kapje. Gevoel. Ja. Gevoel. Dat is onzin. Dat gaat echt niet gebeuren. Nou. Hij zegt het. En uh, misschien is het ook wel een heel oud verhaal. Rood kapje. En is toch ook helemaal niet waar. Dat ja, zij ja. Uh, in de buik zat van de wolf. Nou. Dat hij dat, toen, uh, dat, dat, dat uh, toen opengaat geknipt is en dat hij daar met stenen gevuld is. Ja, nou goed. Momenteel zijn er alleen buiken opengeknipt door de wolf en dat zijn schapenbuiken. Ah, nou goed, nou geef iets anders. Ja, in een familie uit Berlijn die waren heerlijk met een mooi cruiseschip waren ze gewoon weggegaan van Kiel naar Duitsland. Van Kiel in Duitsland naar Oslo in Noorwegen. En die zoon had dus, die verveelde zich natuurlijk, want zo, zo saai. Maar de filmpjes die had hij gedownload op zijn telefoon voor 470 MB aan data. Oh nee, ik voel hem aankomen. Die hebben geleid tot een rekening van... maar liefst 12.000 euro. Huh? What the fuck? En volgens een woordvoerder van een scheepvaartmaatschappij komt dat vermoedelijk doordat er een satellietverbinding is gebruikt... voor het bekijken van de video's. Yeah? En het uh, telecombedrijf heeft de rekening van het gezin... uit coulansen verlaagd tot 5.000 euro... Toch neemt de familie uit Berlijn echt een advocaat in de arm om de rekening aan te vechten. Ja. Dus ik denk van, nou, misschien hadden ze toch beter gewoon een tablet mee kunnen nemen... met daarin al wat films opgenomen. Ja, weet je, je hebt natuurlijk ook wel een wifi verbinding op zo'n zo schip, op zo'n cruise schip. Maar ja, als, als jochie denk je, jezus, wat een trage wifi verbinding. Is er iets anders? Oh, er is ook satelliet. Oh, satelliet. Dat is heel snel, dat hoor dat ik. Dat is cool. Ja, klik ik op satelliet. Ja. Yeah. Heb je, heb, je keuze, heb je die keuze? Ja, dat schijnt ja. zo te zijn. Oh, Als je mooi. bepaalde gebieden in, uh, op de wereld op een schip zit... dan kan je een satellietverbinding krijgen. En, uh, ja, en dat, kost gewoon, uh, dat kost gewoon per de... seconde een euro. Dat kost zo. duur, zal ik zeggen dan. Dus per seconde een euro. Dan heb je dus 12.000 euro. Dus dat is uh, 120 seconden. Nee, 1200 seconden. Nou ja, dat is gewoon uh, ja. niet veel. Dat is zeker. Dat is, uh, 10 minuutjes. Verontrustend. Zeker. Nou, euh, nog enkele plaatjes voor tien uur. Nou, het uur straks goed, maar gezond vanuit Zalhoogland. En ze zitten hem. De lijnen zijn oké, okay, vervolg. Nou, soms moet ik er een beetje op lachen. Dat is een beetje houtje touwtje soms. Nou, goed, dat is ook de charme van de lokale radio. Ik zit er al jaren bij en ik kom Armens. Oh, lekkere, niets aan de hand muziek. Hier, de toebekleed Kevin Crotter. Depressiva-liedje of juist een depressiva Ik weet niet, ik vind het gewoon wel lekker Gewoon oh, niets aan de hand, niet te moeilijk Het kappelt zo lekker door Kevin Crotter En uit de CD uit Toastop ja, Dat doet meteen aan het verhaal van diegene Die ook bij Buddy Holly aan boord zou gaan En die deed een toastop En die had verloren En die had uiteindelijk later geworden Dat was je met Buddy Holly te, te rare gestort natuurlijk en hij heeft later ook een restaurant geopend. dat heet ook TUS op, geloof ik. Zoiets was het. Dit was dus Rollerskate. Rustig aan moet je doen ook hè, met Rollerskate. Dan dus ga je op je mic. Het loopt tegen tien uur. En uh, ja, je hebt nog wat berichten over uh, politiek. Hè? Want ja, we hebben ja. gisteren... Ze, nou, wij, ze hebben kunnen stemmen. Uh, in Turkije natuurlijk. En hier in Nederland hebben ze zelfs ook overal bordjes opgehangen... waar stemlokalen waren. Is Zelfs ook in het Turks. In dus... Zandvoort ook? Nou ja, in ja, verschillende gemeentes In verschillende gemeentes in Nederland hebben ze dus allerlei borden opgehangen. Hier kan je stemmen. En er waren verschillende partijen. En het schijnt dus dat er toch wel een grote kans is... dat een andere aan de macht komt. Dat Erdogan is wel zeer geliefd in Nederland. Maar er zijn ook best wel andere partijen die uh, in trek zijn. Ja, er is hier uh, een bericht over een mbo-docente uit Venlo... En uh, zij heet uh, Arzu Eusel. En uh, ze is 34 en ze vond gewoon... er uh, ja, moet ook gewoon iets gebeuren tegen Erdogan. En uh, zij zegt ze merkt nu pas hoe ongelijk de strijd is geweest. Want er waren wat Turkstalige media... die wilden de bijeenkomsten van deze uh, oppositiepartijen verslaan. Maar vlak voordat het zover was, melden ze zich af. Adverteerders hebben gedreigd zich terug te trekken... als ze aandacht aan onze campagne zouden besteden, die media. Oh. Okay, nou zo denk. diep zit het dus. En zij zegt zelf, van ja, ik kan niet langs de kant blijven staan... terwijl het zo misgaat. En vanaf uh, gisteren dus mocht, uh, mochten ze dus 250.000 Nederlanders... met een Turks paspoort naar de stembus. En uh, samen met... alsof het uitmaakt, hè, want samen met nog 55 miljoen... Ja. Turkse stemgerichteren... bepaalt of Erdogan nog, uh, nog een termijn krijgt. Hij zit er al 16 jaar, hè? ja. Dus, uh, Had hij de wet ook, heeft hij de wet al aangepast dat hij gewoon eindeloos lang mag blijven zitten? Voor eeuwig, ja. Dat ja, was toch laatst ook iets. Ja, dat uh... was ook wel een of andere land. Een of andere leider. Had het ook even veranderd. Ja. Ik ga, mag blijven zitten lang doodgaan. Net een soort paus, zeg maar dan. Maar hier staat ook, hè, de veel Nederlandse Turken die kritisch zijn op Erdogan, die gaan dus niet naar de stembus. En bij het referendum was de opkomst onder Turkse Nederlanders 50 tegen 86 in Turkije. En uh, Eusap die zegt al, uh, we, ze willen niet meedoen met die verkiezingen... omdat ze onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving en niet de Turkse. En, en ik respecteer dat standpunt, maar mede daardoor haalt Erdogan hier... relatief gezien zoveel spinnen. spinnen ja, uh, dat is waar. Hoewel nou, gisteren hoorde ik iemand op het, uh, een, een Turkse meneer op, op het nieuws... Mensen durven nu meer te praten en ze hebben nu eindelijk het gevoel... we kunnen het veranderen. En dat hoop ik ook dus. Dus blijkbaar, hij had tegengestemd en kwam gewoon met zijn gezicht op de televisie. Ja. Z ja. Zijn naam kan zo achterhaald worden. Uh, je hebt natuurlijk tegenwoordig van het, van het gezichtsherkenning. software... Gezichtsherkenning. Gezichtsherkenning kunnen ze jou gewoon via internet opzoeken... en je, je Facebookpagina bezoeken, Alleen dingen naar je roepen. Dat je denkt van, ben jij tegen Erdogan? Hai, hey, gast, dat is even niet oké, okay, hè? Dus uh, ik sterkte. Ik vond het juist toen de deze man gewoon zo in het, uh, in het nieuws kwam... Dat te zeggen dat hij Erdogan de was, uh, gro grootste tijd heeft gehad. Ik zie hier trouwens dat zondag uh, Turkije nieuw parlement kiezen... Okay. Het is uh, zo goed als zeker dat de AK-partij van zittend president Recep Taif dat Yip Erdogan zo gaat winnen. Nou, dat zijn dus verschillende verhalen over. Dat is helemaal niet zo zeker. Het schijnt dat 50% kans dat het dan andere partij... dus één meneer, en die lijkt ook heel erg op Erdogan... dat hij ook wel goede dingen roept. En dat hij alle Turken wil omarmen. Ook de Koerden. Dus nou ja, daar willen we natuurlijk wel met z'n allen... wel uh, mee gaan communiceren met die meneer. En wordt hij nou ook net zo goed beveiligd als Trump? Die Erdogan? Want uh, dat, dat zou natuurlijk ook zijn. zo zijn... dat ze op een gegeven moment denken van... pief, weg... Pief, oké, okay, nou, nou daar dat, dat, dat, dat ga ik me niet mee bezighouden. Ik vind het gewoon de politieke stroom, vind ik het wel interessant. Nou goed, um, vooral omdat ik ook een uh, schoonzoon heb die uh, voor Erhan is. Goed, okay. dit was Toepel op de radio. Ja, fijne vaderdagmorgen. Nee, dankjewel, ik ben benieuwd wat ze voor me geknutseld hebben. Ja, zeker. lagere school, oh nee, daar zitten ze niet meer op. Goed, we spelen elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Hoi, tot, tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.